Uur. Patrick Holtenkamp met het NOS-journaal. Terreurorganisatie Islamitische Staat heeft opnieuw een gijzelaar onthoofd. Het is de Britse hulpverlener Ellen Henning. De terreurgroep heeft een video online gezet waarop de onthoofding te zien is. Henning werd in december ontvoerd toen hij medicijnen naar een ziekenhuis in Syrië bracht... Eind vorige maand stuurde hij een audioboodschap naar zijn familie... waarin hij smeekte om in leven te blijven. IS dreigt in de video weer een andere gijzelaar te doden. Een Amerikaanse oud-militair die Syrische vluchtelingen helpt. In West-Afrika zijn tot nu toe bijna 7500 mensen besmet met ebola. Ruim de helft van hen is inmiddels overleden... blijkt uit nieuwe cijfers van de Wereldgezondheidsorganisatie. In de Verenigde Staten is mogelijk een tweede geval van ebola ontdekt. Een ziekenhuis in Washington heeft iemand opgenomen die de symptomen vertoont. Hij is net terug uit Nigeria. Op het gala voor de Nederlandse film in Utrecht... heeft de film Aan Modder Fokker drie goudere kalveren gekregen. Voor beste film, beste scenario en hoofdrolspeler Gijs Naber... kreeg het kalf voor de beste acteur. De tragiek comedie Aan Fokker gaat over een dertiger... die geen afscheid kan nemen van zijn studentenleven. Bij de vrouwen ging het kalf naar Ebby Hoes voor de film Nena. De uitreiking van de Gouden Kalveren was de afsluiter van het Nederlands Filmfestival. In de eredivisie heeft Vitesse thuis met 6-1 gewonnen van ADO Den Haag. In de Jupiler League heeft NEC de eerste periode titel veroverd. De koploper won met 2-0 bij Almere City. Roda JC bleef tegen jong PSV steken op een 1-1 gelijkspel. En FC Volendam won bij Fortuna Sittard met 1-0. Het weer, het blijft droog. Vannacht is het een graad of 12. Overdag weer veel zon, maar later op de dag bewolking en vanuit het westen regen. Dit was het innovation. Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah! is zin in ZFM. ZFM met nu de nacht.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 Opzij opzij, opzij, want ik ben haast te laat. We hebben maar een paar minuten tijd. Tot her, springen, vliegen, duiken, vallen, opstaan en weer doorgaan. We kunnen hier niet langer, we kunnen hier niet langer blijven staan. Een andere keer misschien, dan blijven we wel slapen. We kunnen dan misschien als het echt. Wat over koetjes voetbal en de lotto praten, nou dacht tot ziens aan ga je goed.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 Stone.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 Check your week. want to that we would still be friends but I'll admit that I was glad it was